Dagen en een voorspoedige start. Eerst een klomp met het NOS-journaal.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 Steeds meer Nederlanders zijn mantelzorger, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ruim 4 miljoen mensen gaven vorig jaar hulp aan iemand uit hun omgeving met gezondheidsproblemen. In 2008 waren dat er nog 3,5 miljoen. 1 op de 3 zegt wel eens hun een geduld te verliezen. En 1 op de 10 keer resulteert dat in geschreeuw tegen degene die wordt verzorgd of een ruwe behandeling. De verkiezing van de slechtste slogan is dit jaar gewonnen door een heibedrijf uit Noord-Holland. Het kreeg de meeste van de 10.000 uitgebrachte stemmen voor de slogan Iedere paal gaat erin. Op nummer 2 eindigde de slogan Regelrecht van kippenkont naar mensenmond van een eierhandel uit Putten. De verkiezing was dit jaar voor de vierde keer. Het weer veel bewolking met in het zuiden eerst nog wat regen. In het noorden vanmiddag af en toe zon en tegen de avond vanuit het zuiden regen. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen opnieuw bewolkt met af en toe regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad nog op de A1. Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroer en Hoevelaken... En tussen Blarikum en Muidenberg Op de A4 Amsterdam-Den Haag, tussen Roelevaar en Sveen en 6 kilometer. Op de A6 Ledenstad Muiden, tussen Almere en Muidenberg 8 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen, tussen Knoppen Velsen en Batouverdorp 7. De A13 Rotterdam-Den Haag, tussen de afrit Berkelen-Roodreis en Knoppen Prins Klausplein over 10 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Botlektunnel 3.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 Die FM al 25 jaar live in Zandvoort. Ja, ladies en gentlemen, hier is Koostown. Die last night in my dreams walk in the streets some more go. Is a ghost town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 Uh, ja, schroom niet en sluit u aan bij deze, bij deze nieuwjaarsreceptie 2016... op 8 januari in het strandpaviljoen uh, Nautique. En dan is het een kwestie van even een mail sturen naar... nieuwjaarsreceptie-zandvoort.nl zandvoortnl nieuwjaarsreceptie -zandvoort Nou, dat moet gewoon gaan lukken, -Jan. Zo moeilijk is het ook weer niet, hè? Nee, klopt. Ja, dat was hem. <laughs> het bericht bij CFM Zandvoort. We hebben er zin in, hè? We gaan richting de kerst...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 Van Coldplay. en adventure of a lifetime. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, Gert van Kuik. Even de oren rechts. <grijgene> <grijgene> da de ruststanden in de in eerdere de divisie. Maar toch pak ik hem nog één keer bij. Beetje flauw misschien, maar goed. De wedstrijd die om half één uh, vanmiddag gespeeld is. Dan hebben we hebben het over FC Utrecht tegen Ajax. Een uh, verlies. Drie punten verlies voor uh, Ajax. Wet 1-0, uh, die wedstrijd. En uh, we hebben tussenstanden van de wedstrijd die om half drie zijn begonnen.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 Meer muziek onderweg waaronder Des van and I'm your baby tonight. wat missen we de muziek eh? I'm your baby tonight hoor je Zo dadelijk, de evenementenagenda maar eerst deze van Armin van Buren.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 Thank you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 Ook al krijg je nog zoveel kansen. gaat er altijd eentje mis. En noord je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het de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 De singer van uh, Soul Zo hier van op de zondagmiddag. Ja, inmiddels uh, zijn de tweede helften begonnen... van de tweetal wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn. Mag ik de eerste doen? Ja, doe jij de okay. eerste. FC Groningen ontvangt uh, uh, FC uh, Feyenoord. En uh, ja, lange tijd heeft FC Groningen met 1-0 uh, voorgestaan. Maar Feyenoord heeft tregen gescoord... Stand 1 tegen 1. En dan uh, die andere wedstrijd is Pax Wolle tegen AZ. Daar staat het nog steeds 2 tegen 0, Albert Jan. En dan resteert nog de wedstrijd die om kwart voor 5 gaat beginnen. Herakles Almelo ontvangt Vitas. Vitas. Vitas. Vitas. Oh, we houden aan de wedstrijden voor je in de gaten. De CFM. De Santa Baby is onderweg. De Poeskeerdos. Santa Baby, slip a stable under the tree for me.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 A baby, fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Tiffany, I really do believe in you. Let's see if you believe in.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 www.zfm-live.nl live, live meekijken in de studio van CFM aan de Tolweg Tina hier in Zandvoorts. Heb je nog een uh, <laughs> kort bericht? Of niet? Uh, je, nou, hoeft, de... niet, uh, hoeft niet hoor, hoeft nee, niet. Nee, maar goed, nee, nee, ja. even aanstaande, nog even ja, een, ja, e ga maar door. extra oproep. Niet vergeten, aanstaande woensdag live van 12 van tot 5, de top 40 van de vinyl...